En wat doe je dan met die rotzooi? Die ramen we op. Goed, ga je gang. Ik heb een plek gevonden. Nee, die werkelijk? Alt, ga jij ook even mee? Ik heb een plaats gevonden voor het clipselarchief om hiernaast wat meer ruimte voor de bibliotheek te maken. Waar is het? In de achterkelder. <laughs> In de achterkelder. Een lekkere ruimte... Maar wel een beetje rotzooi. Dat ruimen we op. Die stellingen demonteren we en de rest stapelen we op tegen de achtermuur. Het knipselarchief kan hier staan. Veertien kasten schat ik. Ze zijn geschroefd. Oh, financiële stukken. Ik heb Jantje beloofd dat we daarvoor plaats langs de rechtermuur zullen maken. En we, weet je dat hier zelfs een play zit? Straks kunnen we hier ook nog kakken. Wat zijn daar voor boeken? Doubletten van de bibliotheek. Er zijn nog heel aardig boeken bij. Ligt hier werkelijk vanuit. Kijk nou eens. Dat moet onder de tuin zijn, dat zijn die glazen tegels. Maar kunnen we dit niet gebruiken voor het nipselarchief? Het is toch veel mooier? Maar er zijn hier geen verwarmingsbuizen. Het lijkt me te vochtig. Kijk nou eens, het shitje van Beerta. Dat kan niet, hè? Die zetten we straks bij het kneepsel Dan doen ze tenminste weer dienst. <laughs> Op die stoelen hebben we alle grote van ons vak gezet. Is het werkelijk? Oh, de bidden van Sigurdsson. <laughs> <laughs> Is het niet geweldig? <laughs> Anton, ik kom met een missie. Dat voorspelt nooit iets goed. Nee,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 enorm verschil. Ja. Omdat we tot een andere generatie behoren. Maar ook door ons karakter. Ah, dit is een goede ding. Maar ik heb ook een brief van Zijner gehad dat hij mij een grote lijn gelijk geeft. En schrijft ook dat hij met zoveel plezier terugdenkt aan zijn contact met jou. Zijner is een zelf een man. Maar ook een liberale man. Ja. ja. Anton vindt het goed met tegenzin. Dan zal ik het personeel bij elkaar roepen. <mum> <mum> de box is er nog niet. Moet ik heus niet meehelpen? Nee, jij nog maar aan je werk, ik vind het te zwaar voor jou. En bovendien moet er hierboven er ook iemand zijn. Ik wil het best, hoor. Dat weet ik, maar jij bent te klein. En wat vind je van mijn outfit? Stof, Jan! Stof, Maar de jouw is mooier. Hoe vind je mij? Ik ja, had magazijnbediende moeten worden. <much> ik zie dat jullie al begonnen zijn. We staan in de stadblokken. Heb jij je niet verkleed, Tjitske?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 Maar dat ze niet meer met Richard kan samenwerken. Dat is vervelend. Ja, dat is vervelend. Richard, ga zitten. Wat is er aan de hand? Daar hoef ik toch zeker geen verantwoording van af te leggen. Nee, ik wil het gewoon weten. Dat zal Jaring je toch al wel verteld hebben? Ik wil het ook graag van jou horen. Rie heeft geweigerd om een opdracht die ik haar had gegeven uit te voeren. En toen ik zei dat het een ambtelijk bevel was, is ze een gegaan. Huiziger... Wat voor opdracht was dat? Een titelbeschrijving. En heb je enig idee waarom ze dat weigerde? Dat interesseert me niet. Als ik haar die opdracht geef, dan heeft ze die uit te voeren. En ik verwacht van jullie dat je mij daarin steunt en haar op staande voet ontslaat wegens dienstweigering. Daar is natuurlijk geen sprake van. Dan dien ik een klacht in bij het bestuur. Dan zal het bestuur ons om advies vragen en dan zal ik zeggen dat ik op het standpunt staat dat jij als eerst verantwoordelijke de manier moet vinden om zonder ruzie van haar kwaliteiten gebruik te maken ongeacht je oordeel over haar wat doet ze felmo voor werk zolang zij niet kan titel beschrijven kan ze geen ander werk doen kun je er niet inschakelen bij dat wegwerken van die mappen niet zolang ze niet kan titel beschrijven hoe staat het dan nou met die mappen daar ben ik nog niet aan toegekomen je hebt beloofd dat je ze zo snel mogelijk zou wegwerken. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Je weet dat Ad en ik je daarbij willen helpen. Ik ga half september voor drie weken met vakantie. Als ze we niet weg zijn wanneer ik terugkom, doen Ad en ik ze. Heb je al een afspraak gemaakt voor je doctoraal? Dat kan pas begin september. Goed. Uh, zou het niet goed zijn als jij Rius opzocht met haar praatjaring? Ja, dat is misschien wel goed. En misschien kun je dan een tijdje onder je hoede nemen. Dat zou misschien wel kunnen. Zullen we dat dan afspreken? Richard, jij begint nu met de mappen. Je schakelt even daarbij in. Jaring gaat met Riet praten... en neemt de opleiding voorlopig van je over... en jullie overleggen samen wanneer ze weer voor jou kan gaan werken. Nou, ik ben het er niet mee eens. En ik zal er nog eens over nadenken wat ik eraan ga doen. Dat is dan jammer, maar ik zie geen andere oplossing. Zie jij een andere oplossing? Nee. Ik ben wel benieuwd hoe Rie hier nou op reageert. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Linksom! Uh, wij zeggen Eve en Maarten tegen elkaar. Hè? Ja, graag. Kan je me vertellen wat er nou eigenlijk aan de hand is tussen Rie en Richard? Ik krijg daar geen hoogte van. Ik heb de indruk dat ze allebei rijp zijn voor een psychiater. Die hebben we nu raars. huis. Rie lijkt te veel op mijn moeder. J Jij lijkt op je vader? Dat weet ik niet, want ik ken mijn vader niet. Nee? Mijn vader is van huis weggelopen toen ik twee was en niemand weet waar hij gebleven is. Wat gek. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Al oh, kan ik het me wel voorstellen, maar jij kent mijn moeder natuurlijk niet. Ik vraag me af hoe jij zo evenwichtig komt. Ik heb niet voor niets psychologie gestudeerd, denk ja. ik. <lacht> uh, Richard, nou we toch bezig zijn. Richard is een uh, dwangneuroticus en als alle dwangneurotici een perfectionist. Het enige dat we tot nu toe gedaan hebben, is titels beschrijven. En daarin staat altijd wel een komma verkeerd. Zodat we dat voorlopig nog wel zullen blijven doen. En daar is Rie op afgeknapt. Jij niet? Nou, ik ben nu voor mezelf maar gaan lezen. Gert vertelde me dat hij en Lien een inleiding in het vak hebben gehad. Mm -hmm. Zouden Rie en ik dat ook niet kunnen krijgen? Dat zou Jaring dan moeten doen. Ik denk niet dat Jaring dat kan. Jaring kan niet zoveel. Ik moet er nog eens over denken. Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Dat begrijp ik. Ze zijn natuurlijk bang voor hun zelfstandigheid. Je zou kunnen beginnen met de tot nu toe verschenen nummers van het bulletin te lezen. Dat, dat, dat heb ik al gedaan. Uh, het gaat mij eigenlijk om een algemene inleiding die die mm -hmm. artikelen in een kader zet. Ik moet er nog eens over denken. En dan moet ik in ieder geval de toestemming van Jaring hebben. Graag. Rechts op. En? Rie heeft geweigerd de opdrachten van Richard nog langer uit te voeren en is naar huis gegaan. Die titelbeschrijvingen zeker. Ja, als je het mij vraagt, is die man niet goed bij zijn hoofd. Ik heb ze uit elkaar gehaald, maar Rie had natuurlijk niet naar huis moeten gaan. Nee. Uh, iets anders. Uh, vorig jaar zijn we z'n allen naar het museum geweest. Ik dacht erover of het niet aardig zou zijn om dit jaar een bezoek te brengen aan het Veenmuseum in Barge Kompascu. Denk je dat wel? dan? Dan wou je een emme fietsen huren. En misschien zullen we even bij Boesman langs kunnen. Dat we het daar ook eens zien. Dat is er vlakbij. Dat lijkt me wel wat. Dan zak ze eens bij elkaar roepen.